Hier spreekt uw radioomroeper. Er wordt van mij verwacht dat ik rustgevend en emotieloos tegen u praat. Dat valt niet altijd mee. Soms borrelt en kookt het van binnen, zodat ik in razernij uit wil barsten. Ach, kon ik die opgekropte emotie maar ergens kwijt. In een denktank, bijvoorbeeld. Gusta Tengs Gerritsen vertelt De Denktank. Het was herfst geworden. Over het kale landschap ritselden dorre bladeren in de najaarswind... en hoog in de lucht trok een vlucht ijbers naar het zuiden. Het was een verlaten plek. Maar op een morgen werd er het gekras van een kraai vernomen... en achter de vogel verscheen de gebogen gestalte van een eenzame wandelaar over de heuveltop. Ik weet het, ik weet het. Het was een lange tocht... Maar jij bent nog jong, Krauw. En daarom heb je geen reden tot klagen. Maar ik. Ik ben een zwakke bejaarde man. Op zoek naar levenskracht. Ja, ja, we zijn er haast. Hier in de buurt is de plek waar de ouden krachten verzameld hebben. Toen de wereld nog jong was. Die is beter dan geneeskrachtige bronnen. Voor hem lag een kring van stenen die door de stormen der eeuwen verweerd en vergaan waren. Maar sommigen stonden nog rechtop en wezen dreigend naar de bleke hemel. Hier is het. Ik zeg, hier is het. De steenheuvel. Het enige wat ik nu te doen heb, is het trekken van een pentagram op de grond... en het maken van de juiste bezwering. En dat is niet moeilijk voor een magister in de zwarte kunsten. Dit is het. Bij IJ. Dit is het. Als de zon zijn laagste punt heeft bereikt... en de ster van Zazel hoog aan de hemel staat... zal ik hier krachten vinden. De krachten die de ouden op deze plek begraven hebben... die zullen een nieuwe hokerspas van mij, arme oude man, maken. De wereld zal aan mijn voeten liggen. Schaduw en padden op het pad van de wereld... Nu kan ik mij terugtrekken in de krocht van Moeral. Om uit te rusten. Ik zeg, om uit te rusten. Roep me wanneer de zon zijn laagste punt heeft bereikt, krauw. Hoor je me? Niet later en niet vroeger, denk erom. Heb je het gehoord? <telling> De volgende morgen was het weer opgeklaard... en een milde zon wierp krachteloze stralen over het landschap... zodat heer Bommel besloot om een herfstwandeling te gaan maken. Hmm. Gewoon een loopje over mijn eigen terrein. Oh, daar geniet ik altijd zo van als de gele bladeren bloeien... en nergens komen de paddenstoelen zo mooi op als thuis, zeg ik altijd maar. Zo mijmerend stapte de zich vertredende heer voort... Totdat hij bij een heuvel kwam waarop verweerde stenen stonden. Hé, hey. nou, nu ik erover nadenk ben ik nog nooit op dit gedeelte van mijn terrein geweest. Ach, een heer bezit altijd meer dan hij wel weet. En kijk, er staat waarempel een vervallen ruïne op mijn grond. Die moet ik toch eens laten opknappen als ik er de tijd voor heb. Ah, mm -hmm. is dit oude monument van u? Uh. Interessant. Kijk, ik heb wat moeilijkheden op de krant gehad... en nou ben ik overgeplaatst naar de rubriek wetenswaardigheden. Ja. Niet dat er veel nieuwswaarde in deze stenen zit, maar ze zijn zo oud, hè? Dat zal onze lezers allicht belang inboezemen. Kunt u me er iets over vertellen? De, die stenen? oh die stenen allicht. Ja, ja, daar is heel wat over te vertellen. Als ik maar zo gauw wist wat. Hm? Ze zijn lang geleden hier neergezet, dat kan je wel zien. Ja, dat is... Waarvoor? Uh... Ben u dat dan misschien? Nou, dat spreekt. Uh, ze zijn tenslotte van mij. Ik uh, bedoel, mijn goede vader zei altijd dat oude stenen veel zouden kunnen vertellen... Oude ...als stenen. ze praten konden, als u uh, begrijpt wat ik bedoel. En uh, mm, ja. daar houd ik mee aan. Juist. En verder? Er zijn stenen en stenen. Ronde en meer vierkantachtige, zoals deze. Soms ja. zijn ze ook erg groot... Ik herinner me dat ik eens op een berg stond. En toen dacht ik, wat is zo'n steen toch groot? Echt groot. Ei, ei. Daar zit degene die ik hebben moet. Professor Siegbok, dat treft. Ik ben bijna klaar met mijn krantartikel. Ge toch de journalist Argus van de Rommeldampse Courant? Ja. Wel nu, ik heb nieuws voor u. Door mij, dokter Joachim Siegbok... Is een opzienbarende ontdekking gedaan op het gebied der energie, mentale energie. Alles wat me ontbreekt is de steun van een groot onderneming. En daarom ben ik bereid u iets over mijn vinding te vertellen. Uitvinding over energie? Ja, maar dat zal onze lezers interesseren. Wat is het? Over die uh, stenen gesproken. Ik herinner me dat ik als knaap ik heb vastgesteld ja. dat er veel energie verloren gaat. Men heeft tot nu toe niet genoeg aandacht aan de mentale krachten gegeven. Een sterke aandoening als woede werkt adrenaline op in een proefpersoon, zoals u wel zult weten. Deze stof is in staat aan zo'n persoon ongekende kracht te geven. Maar waarvoor wordt die gebruikt? Om uiting te geven aan zijn woede, juist, verspilling van energie... Als men die energie nu eens kon opvangen. Over stenen gesproken. Als knaap was ik op een keer zo woedend dat ik een steen... Die Stop... steen kan naar de hè? maan lopen. Wat zou er gebeuren wanneer men die energie kan opvangen? Dan zou men een depot van mentale kracht hebben. Een denktank waaruit men kan punten. Denkankank. Denk. Dat depot heb ik ontwikkeld. Hm. Daarmee worden nu de kranten gevuld... Meer belangstelling voor uh, André Lien dan voor het gedachteleven van een heer. Ugh, dan stap ik maar er eens op. Als wie moet door het lommer vaart en smartelijk uit het vallend bloemblad staar. Ja, ja, het is heel uh, vreselijk, Marquis. Het peil van het blad zakt steeds meer af. Pardon? De krant. Zelfs voor het oude monument dat daar op mijn grond staat, hebben ze geen belangstelling. Ze luisteren liever naar een praatjesmaker als Sikbok... die een metalen pot heeft ontwikkeld, als u begrijpt wat ik bedoel. Geen gevoel voor het hogere. Een oud monument op uw grond? Ja, maar... Parbleu, hm? ge bedoelt toch niet de grote clericale steencirkel, hm? Oh, nee. Als u meegaat naar de top van de heuvel... kunt u precies zien wat ik bedoel. Stenen van een oude ruïne die ik in volle pracht zal laten herstellen als ik er de tijd voor heb. Kijk... Daar? Tja, het is zoals ik vreesde. Dat is de voorhistorische terp die bij mijn buiten behoort. Bij uw buiten? De stenen die daar uit de nevels oprijzen, getuigen van een eeuwenoude cultuur. Duizenden jaren geleden heeft een onbekend volk ze op Gintse heuvel geplaatst. Waarom? Met welk doel? Boeiende vragen waarop het antwoord nog niet gevonden is. Maar ze staan op het landgoed van de Grote Kleers. En parbleu, ik zal ze beschermen tegen de Vandalen, en missen. Dat, dat, dat is het toppunt, die, die heuvel is van mij. En hier weet toch zeker wel wat voor grond die heeft. Een hier wel. Ja. Maar u zult zich tot het kadaster moeten wenden. De burgerlijke overheid zal dan wel uitmaken wat van u. Dat, dat is bedoeld als een belediging. Ik voel dat heel fijn aan. Maar die steden zijn van mij. Mijn goede vader zei altijd dat ze heel wat zouden vertellen als ze praten konden. Dat herinner ik me als de dag van gisteren. En, en ik laat ze me niet van het brood eten. Fidonk. als ge het waagt mijn bezitting te beroeren, krijgt ge een proces aan de broek. pommel? Uh, houdt u dat voor gezegd? Adieu. Oh, dit neem ik niet. Dit keer zal ik hem zo op zijn plaats zetten dat hij weet waar hij staat. Goedemorgen, heer Olivier. Hier is uw pap. Hebt oh. u goed geslapen, als ik vragen mag? Nee, ik zat te vol. Dat spijt me als ik zo vrij mag wezen. En hier is het ochtendblad. Wist u dat men door denken energie kan opwekken? Vooral als men boos is. Een heel interessant artikel, werkelijk. Ik mij had altijd al gedacht dat men in zijn drift een geweldige kracht kan ontwikkelen. Want al ben ik maar een eenvoudig iemand, ik denk des te dieper. Met uw goedvinden. En zo'n krant geeft nog meer te denken. Hoe vaak heb ik je nu al gezegd dat ik eerst de krant wil lezen. En onzin over denkkracht kan me niet schelen. Ik heb belangrijker dingen in mijn hoofd. De stenen die niet van de marquise zijn, bedoel ik... Ik moet op staande voet naar het stadhuis om mijn grond te laten opmeten... zodat ik een zere vinger op de plek kan leggen. Rij de oude schicht voor, Joost. De bekende natuurkundige Sikbok heeft een opzienbarende uitvinding gedaan. In een eenvoudig laboratorium in de Valdsticht 6 heeft hij ontdekt... dat men energie kan opvangen uit het denkproces... Bij heftige aandoeningen als boosheid wordt er adrenaline opgewekt in de pijnier. En deze stof... Wat de onzin. Sickbok was de praatjesmaker die mij bij mijn steen in de rede viel. Ik kan beter aan het kadaster denken waar ik heen moet. Oh, oh, oh. Oh, gestruikeld over een steen. Heel vreselijk. Oh, vreselijk zeer bedoel ik. Hoofdpijn? Ach, niets wordt een heer die voor zijn rechten vecht bespaart. Nu is mij ontschoten waarvoor ik vechten moet. Het had met de vaaldsteeg 6 te maken. Iets over stenen, nierstenen. Het zal me zo wel weer te binnen schieten als ik rustig ga rijden. De vaaldsteeg was een vervallen straatje in de oude buurt van Rommeldam. De huizen hingen er scheef tegen elkaar... en niets duidde erop dat in een van deze bouwvallen... een schokkende ontdekking was gedaan. Maar die morgen werd er op nummer 6 aangebeld... door iemand uit de betere kringen... en degene die opendeed was de natuurkundige Sikbok zelf. Goedemorgen, mijn naam is Steenbrik. Ik kom namens een groot consortium dat belangstelt in uw uitvinding... die in de krant beschreven werd. Hé, hey, hé, hey. kijk eens aan... Zoiets verwachtte ik al. Maar de energie die ik opvang is mentaal waarde, heer. Ze heeft niets met olie te maken. Juist. Mentale energie. Mm -mm. Eh, denkkracht. Dat is tegenwoordig een schaars artikel. Men overweegt daarom het instellen van een denktank... waarin mentale energie opgetast kan worden. Eh, daaruit kan men dan putten wanneer men ideeën nodig heeft. Eh, ligt dat in uw lijn? Komt u binnen. GELUIDEN. Zoals u ziet is mijn instrumentarium maar eenvoudig... Maar het is groot genoeg om een kleine demonstratie te geven. Er is echter één moeilijkheid. Ik heb een proefpersoon nodig. Een proefpersoon? Juist. Ik moet iemand hebben die aan een heftige gemoedsbeweging ten prooi is. De krachten die hij daarbij ontwikkelt, moeten worden opgevangen. Ei. Wellicht is daar de persoon die wij zoeken. Eh, is, is dit uh, vaatstig 6? Ei, ei, ei de heer Bommel. Eh, daar moet u het kadaster zijn, want ik weet nog heel goed... dat ik daar mijn recht kan halen betreffende de stenen op mijn terrein. Ben ik hier terecht, als u begrijpt wat ik bedoel? Zeker, zeker. U bent hier in goede handen. Ik zie daar een lelijke zwelling op uw voorhoofd... ten gevolge van een bloeduitstorting in het weefsel. Een buil. Ik heb een akelig ongeval gehad... omdat ik als heer overal alleen voor sta. Op mijn hoofd gevallen, bedoel ik. Het is te merken. Maar wees gerust. U bent precies degene die mij helpen kan. Kom toch binnen. Dan zal ik uw hoofd even behandelen. Ik heb een geschikte proefpersoon gevonden. Maar dat is OBB. Uh, mijn naam is Bommel. Het gaat om de stenen op mijn terrein. Het kadaster moet ze vaststellen... zodat ze niet naar de markies kunnen gaan. Uh, uh. Ik bedoel... Uh, ik ben helaas uitgekleden over een krantenbericht, bedoel ik. Maar ik heb het adres van het kadaster goed onthouden... zodat ik nu hier ben om mijn recht te krijgen. Zeker, zeker. Gaat ja. u hier maar zitten. Op deze ja. gemakkelijke stoel, ja. O, o, ik bevestig nu even deze klampen om uw polsen... om beschadiging van mijn apparatuur te voorkomen. Kijk. Zo. En nu zal ik overgaan... De, hoofdzaak. de geleerde liet voorzichtig een metalen kap over de schedel van de vastgezette heerzakken. En deze keek verbaasd door het plastic schermpje dat hij plotseling voor zich zag. Hey, wat betekent dit? Maak me los! Onmiddellijk! Ik, ik, ik wil eruit! Een ogenblikje, het is zo gebeurd! Maak me los! Ik, ik, ik, ik, ik, ik zal de politie roepen! Uitstekend. Zoals u ziet wordt er momenteel een hevige adrenaline stoot in de bloedbaan van de proefpersoon gegeven. De gevolgen kunnen niets anders dan bevredigend zijn voor ons experiment. Ik, ik, ik verzoek u even op te letten. Maar ik moet onmiddellijk los. Ik denk, ik, ik me heel goed, heel goed. Even volhouden, ja. Nu draai ik de knop om en... Kijk. Het brandt een lampje. Wat betekent dat? Dat bewijst het slagen van de proefbijwaarden. Heel goed. Deze lamp brandt op de energie. Die is opgewekt door de ontstemming bij de proefpersoon. Ja, het, het brandt. Maar wie bewijst mij dat u het niet op een batterijtje hebt aangesloten? Deze lamp brandt niet op een batterij. Probeert u het maar. Nee, hij gloeit alleen aan op mentale energie. Zeer interessant. Als, als dat waar is, zullen wij zeker tot zaken komen. Maar, maar wat is dat toch voor een geluid op de achtergrond? Zo kunnen we niet praten. Echt, daar was ik de proefpersoon bijna vergeten. Ik zal hem even losmaken van zijn stoel. Vergeef mij het kleine ongemak. Oh, ja. Ongemak! Hoe durf je mij voor aap zetten? Kom hier! Ik zal je wat! Inderdaad, Hier is heel wat energie opgewekt. U hebt de helm nog op. Oh, hier is uw helm! Ja, oh. Kalm nu toch mijn waarde. Uw buil is door de behandeling toch mooi geslonken. Hey. Welke een vernietigende destructie. Hey. En wat een energie wordt er nu toch verspild. Maak u zich geen zorgen. Er is niets dat niet door geld kan worden goedgemaakt. En u zult over ruime middelen beschikken als we het eens worden. Oh, de toren van een heer is vreselijk. Maar wat doe ik hier eigenlijk? Oh, ik, ik herinner me nu dat ik op weg was naar het kadaster. Voor mijn stenen. U zult nog van mij horen... Men kan een heer niet ongestraft een zotkap opzetten. Een loogstregement. Er is hem niets aangedaan. En bovendien kan hij niets bewijzen. Ik ben er toch niet helemaal gerust op. Wat deed hij hier eigenlijk? Wie weet welk een rachfijn spel hij speelt. Heeft hij soms al een bot op uw vinding gedaan? Hij had het over het kadaster. Wat betekent dat? Uh, niets. Het kwam mij voor dat hij aan een tijdelijke geheugenstoornis leed... die door de adrenaline toevoer is opgelost. En een bot heeft hij beslist niet gedaan. Integendeel. Heer Bonnels' besluit om zich over Sikbok te gaan beklagen... raakte op de achtergrond toen hij zich haastig naar het gemeentehuis begaf... om het kadaster op te gaan zoeken. Toen hij in de gang kwam zag hij op de drempel van de betreffende ambtenaar... Nee. de marquise de Kleer staan. Maak er haast mee, amiezer. Ik wens voor eens en altijd de grenzen van mijn bezittingen vastgesteld te zien. Heer Dorknoper, ik wil de grenzen van mijn terrein vastgesteld zien. Maar eerlijk, zodat blijkt dat de stenen van mij zijn. Iedereen probeert een heer te nemen waar die bij zit. Maar er is nog recht. Dat kan... Een dergelijke zaak is niet eenvoudig, maar wanneer we de nodige formaliteiten in acht nemen is het niet onmogelijk. Kijk, u moet deze formulieren invullen in drievoud. En na voldoening van de verschuldigde leesjes en zegelkosten kunnen we aan het werk gaan. Wij ambtenaren zijn werkelijk de kwaadste niet. Met het een en ander zal een korte tijd gemoeid zijn. Een maandje of drie, schat ik. Omstreeks diezelfde tijd kreeg burgemeester Dikkerdak bezoek van de heer Steenbreek. Prettig dat u mij kunt ontvangen. Ik kom namens een groot concertoor... Natuurlijk, ik ken u wel. Gaat u zitten. U bent toch van... De naam doet er nu niet toe. Het is een wereldomvattende onderneming die een geschikte plek zoekt voor een groot pand. Het doel van het gebouw moet voorlopig nog geheim blijven, maar het zal zeker bijdragen tot de bloei en het aanzien van uw stad. <truimert> Geschikte plekken genoeg. We hebben hier een hoop oude rommel die nodig opgeruimd moet worden. De waag staat er al even. Ai. Er is een stelletje pakhuis uit het nee. nul. Nee, wij zoeken een perceel dat een beetje afgelegen is, maar toch niet ver van de stad. Rust en zuivere lucht. Want hier is sprake van het toepassen van een nieuwe vinding. De kosten komen er niet op aan. Prachtig, schitterend. Je kunt de medewerking rekenen welk terrein u ook uitzoekt. Al moet het worden eigend. Een paar maanden om mijn grondgebied uit te zoeken. Ook dat nog. Zo lang kan ik niet wachten, want de stenen beginnen op mijn eetlust te slaan. En als ik s'nachts wakker lig, doorkruisen ze mijn dromen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Amtelijke molens malen langzaam maar zeker. Ja, maar. Men kan nu eenmaal geen voorschriften met handen breken. Maar, maar dat is een schandaal. Hier gaat een misstand aan onze voeten en niemand doet er iets aan. Kan er niets aan gedaan worden, bedoel ik. U kunt natuurlijk vooraan krijgen. Dat kost dubbele leesjes en extra zegelkosten voor oh, een spoedbehandeling. Nou ja, en een uh, verzoek uh. tot een dergelijke behandeling moet in zes fout worden ingediend. Met dorkroper. Ja, Ik heb je nodig Ik heb de steenbreek, mogelijke... Jawel, burgemeester. Alle mogelijke medewerkingen aan de heer Steenbreek, zeker, burgemeester. Een geval als genoemd onder artikel 25.934b van de gemeenteverordening zeker. De heer Steenbreek kan over een maand antwoord hebben, maar daar zijn overuren aan verbonden. Toen heer Olly die middag de ambtelijke formulieren ingevuld en gepost had, begaf hij zich opnieuw naar de steencirkel. Vergrijs de stenen houden trouw de wacht. Als denkmaal van een oud geslacht. Niet slecht, de gedachten zitten er reeds in. En hoewel de laatste regel nog niet loopt. Maar uh, ik loop wel, ik heb rust nog duur. En daardoor zie ik nu eens net dat u toch weer op mijn grond staat. Fit dook! Ja. Kan men dan niet eens inspiratie uit zijn eigen stenen peuren? Zonder gestuurd te worden door een platte figuur. En het wordt tijd dat de overheid in... Dit zijn mijn stenen. Dit is mijn grond. Al zou de onderste steen boven komen, bedoel ik. Ik heb een zes fout ingevuld, zodat de rechtbank achter me zal staan... om indringers van mijn heuvel te jagen. Haar deze overlast is onverdraaglijk. Markt geschreeuw bij een eerbiedwaardig monument. Oh, maar de waarheid zal spoedig aan het licht komen, Amisse. Ik heb een spoedbehandeling ten kadasteren aangevraagd. Oh, ik ook, ik ook. Ik heb die ambtenaar het vuur achter de vodden gezet. U zal raar opkijken als de waarheid boven water komt. Dan is het gedaan met uw hoge praatjes. Pfui. Een heer staat op zijn recht, als u dat maar weet! Als het niet buigen wil, dan maar barsten! Ik moet er boven staan. Zijn beledigingen raken mijn koude kleren niet. Maar diep van binnen ben ik gewond, als heer zijnde. En daar zal hij voor bloeden. Dag heer Olly. Bent u niet lekker? U ziet er slecht uit. Oh. Hebt u kiespijn of zo? Oh, kiespijn? Oh, mm -hmm. Het is erger, jonge vriend. Het zit veel dieper, bedoel ik. Er is een worm die aan mijn hartzuur knaagt. En dat is de heuvel die niet van de markies is, zoals ik een zesfout zal laten uitzoeken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, nee, N niet helemaal. Deze heuvel. Mm -hmm ja Daarvan beweer Kantecler dat die van hem is, terwijl die van mij is. Omdat ik eergisteren ontdekte dat die tot mijn gebied behoort. En dat zal ik laten uitzoeken door het hoogste gerecht. Hm. Ja, ik zou me er maar niet te druk om maken. Ja, maar... Ten slotte hebt u hem nooit gemist. Ach, jij. Jij begrijpt niet dat het hier om hogere dingen gaat. Om het beginsel, bedoel ik. Maar jij bent toch te jong om zoiets te begrijpen? Er moet iets raars aan zijn. Anders zou hier Olly zich er alleen maar kwaad over maken en niet zo vreemd druk. Hm, een akelige plek. Hoe zouden die grote stenen hier op de top komen? Ze zien eruit alsof ze bewerkt zijn. Misschien is hier heel vroeger een offerplaats geweest. Als ik hier Olly was, zou ik dit stuk land maar vergeten. Op dat moment werd zijn aandacht getrokken door lijnen die in de kale bodem waren getrokken in de vorm van een soort ster. En hij keek er een poosje aandachtig naar. Maar toen hoorde hij het geluid van naderende stemmen... en omdat hij genoeg gezien had, daalde hij snel de heuvel weer af. Deze plek had ik op het oog, meneer Steenbreek. Aha. Hij trok me aan zodra ik hem zag. Rustig en toch niet te ver van de stad, weet u? Juist. Bovendien zuivere lucht die prikkelend werkt op de adrenalineafscheiding. Inderdaad, een alleraardigst plekje. Het zal geen bezwaren opleveren. Er liggen alleen wat puinhoopen en daar bouwen mijn opdrachtgevers nu juist graag op. Het oude moet weg om plaats te maken voor het nieuwe. Ik zal dit terreintje laten kopen. Ga zitten, doorknopen. sigaartje. Nee, ook al goed. We moeten even gezellig praten, jij en ik. Kijk, het gaat om een perceeltje, uh, folio XI666 van het kadaster. Ik heb het laten opzoeken. Dat moet worden aangekocht door knopen en niet over een maand, maar nu. En als dat niet gaat, dan onteigenen. Begrijp je? Onmogelijk, burgemeester. Dat zou strijdig zijn met artikel 25.934b van de gemeenteverordening. Ja, maar... Bovendien is niet bekend wie de eigenaar van dat perceel is. Hm? Dat wordt momenteel ambtelijk uitgezocht... in een dubbele spoedbehandeling voor twee partijen. Wat? Deze hebben een daartoe dienend verzoek in zes zesfout ingeleverd... als omschreven in artikel 95. U zult een paar weekjes moeten wachten. Het spijt me. Wachten? Dat is onmogelijk. Dat zou de stad een belangrijke industrie kunnen kosten... Nee, ik zal buiten de ambtenarij moeten omgaan en een klein risico nemen. Dat is niet ongebruikelijk, maar het vergt wel het uiterste van een burgemeester. Toen Tom Poes die avond een bezoek aan Bondelstein bracht, zat heer Olly broedend bij de haard. Zo, jonge vriend, heb je eindelijk begrepen waarom die heuvel mij als steen op de maag ligt? Hm? Laat die stenen nu maar waar ze zijn. Het gaat om iets anders... Ik heb in de krant gelezen dat professor Sikbok weer in de stad is. Oh, ja, Hij is bezig met de een of andere uitvinding en die deugt natuurlijk weer niet. Die? Hoe kan je mij met zulke gebazen lastig vallen terwijl ik met belangrijke dingen bezig ben? Sikbok is een zwetser die mij van mijn praatstoel geworpen heeft... toen ik met de krant over mijn overblijfselen sprak. Daar is de journalist Argus van de Rommeldamse Courant. Oh. Hij vraagt belet ja, met uw vindt. Eh, niks belet. Laat hem binnenkomen. Hij is degene die over de professor geschreven heeft in plaats van over mij. Daar wil ik hem wel eens even op wijzen, want het is een misstand. Die kom ik rechtzetten. Deze keer wil ik wel een stuk over uw steencirkel hebben... Wat nu ze opgeruimd gaan worden, wil ik er meer van weten. Worden mijn stenen opgeruimd? Wat, wat bedoelt u? Ach, ik heb zo mijn bronnen. Op die heuvel wordt een groot eigentijds gebouw gezet, <tie> schijnt het. De burgemeester heeft een bouwvergunning gegeven. Nou, maar... Hebt u het verkocht, of wat? Oh, onmogelijk, dat, dat, dat kan niet. Dat is mijn grond en daar heb ik geen vergunning voor gegeven. Vergunning. Mijn goede vader zou zich in zijn kelder omdraaien als hij het hoorde. Men kan de grond van een heer niet verkopen zonder Wat? dat hij het weet. Ja, en dat ja, zal ja. ik ze laten merken. Verkorten. Als ik maar wist hoe. M maar is dat uw grond wel? Het is trouwens een akelige heuvel. Het deugt daar niet. Nee. Waarom maakt u er toch zo'n drukte over? O, omdat de markies achter de stenen zit. Die heeft ze verkocht, terwijl ze van mij waren. Is dat soms niet genoeg reden? Als er nog recht is, zullen die stenen een staartje krijgen. U weet dus niks van die bouwvergunning. Ja, Zoiets dacht ik al. Dan ga ik maar weer eens verder. Ja, en ik stap ook eens op. Slaap lekker, meneer Olly. Oh. Uh, Argus, ja? hoe kan de burgemeester een bouwvergunning geven als de grond niet gekocht is? Dat kan niet. En dat is het hem juist. Daar zit een luchtje aan. Mm -hmm. Een kansje op promotie, denk ik. Dat stukje over zo'n professor Sikbok was niet wat je noemt pakkend. Maar nu heb ik het gevoel dat ik iets aardigs op het spoor ben. Ik weet al wat ik nu ga doen. Wat dan? Ik ga eens een bezoekje brengen aan de markies. Een knuppel in dat hoenderhok gooien. Daar houden de lezers van. Hm. Een samenvloeien van inspiratiestromen... Dat heeft men soms. De herfst in twee klank met mijn monumenten. Luister, het zingt als volgt. Als weemoed door het lommer vaart... en smartelijk uit het welkend bloemblad staart... dan houden oude stenen trouw de wacht. Ja, ja, ja, die stenen, daar gaat het om. Met vergunning van de burgemeester moeten ze worden opgeruimd. Weet u daar iets van? Parbleu, dit gaat te ver... Het glouw treedt met voeten op de sporen van een oud geslacht. Deze uh, de bommel heeft mijn historische heuvel verkwanseld. Jezus. Hij heeft met Dikkerdak onder één hoedje gespeeld. Want dat komt ervan wanneer men de burgemeester uit de smalle gemeente haalt. Maar nu gaan er hoofden vallen, dat verzeker ik u. Toen burgemeester Dikkerdak de volgende morgen het ochtendblad openvouwde... Nam zijn gelaten asgrauwe kleur aan terwijl dat langzaam uitzakte. Hoe oh, weten ze dat? Hoe zijn ze daar aangekomen? Wat nu? Dorknoper. Dat stukje. En de Rommeldammer. Dat, dat, dat heb je gelezen. Ja. Ja, ja over die bouwvergunning. Ja. Dat is vreselijk, mijn toekomst staat op het spel. Die van de stad ook trouwt. Ik zit in de moeilijkheden doorgelopen. Ik hoop dat je achter me staat. Onmogelijk, burgemeester, ik zit hier en dat is al moeilijk genoeg in deze slechte behuizing. Het wordt tijd dat ik een nieuw kantoor krijg. Ja, maar... Nou, door, wat u gedaan hebt is een ernstige overtreding. Strijdig met artikel 25.934b ja. van de gemeenteverordening. Ik ben met een spoedbehandeling van deze zaak bezig... en als die gunstig uitvalt... Ja. kan misschien met terugwerkende kracht uw vergunning bevestigd worden. Ik zeg misschien. Er wordt werkelijk te veel van ons ambtenaren gevraagd. Men moest dus weten in wat voor omstandigheden we soms moeten werken. Heer Bommel was al vroeg uitgegaan, zonder de krant te lezen... en hij had Tom Poes meegenomen om een getuige te maken. Om te beginnen gaan we naar mijn heuvel. Daar ga ik mijn vlag op zetten, al zou ik het gebied persoonlijk moeten omheinen. En daarna... We zijn te laat. Ze zijn al begonnen. Er is een graafmachine aan het oh, werk. Ik wist het, ik wist het. Men noemt geen koe bond, of er loopt een streepje door. Maar ik zal ze. Vidalk! Wat bedoelt dit? Oh, daar sta ik buiten mijn waarde. Ik ben hier in opdracht van een belangrijke onderneming... ...die een open oog heeft voor het belang der wetenschap. Schaf uit! Dat verkoopt mijn grond... ...en maakt mijn heuvel plat achter mijn rug... ...terwijl het zich een markies noemt. Maar dit is een lage schurkenstreek, als u dat maar weet. Niet ik, maar gij. Gij hebt mijn grond verkocht. Grof geld heeft u op zo'n laag pijl gebracht, dat ik u eindelijk door het gerecht kan laten treffen. een krapullen! Ik, ik mijn land verkopen nooit. Mijn goede vader zou dat nooit hebben goedgekeurd. En daar houd ik mee aan. Parbleu! ik geloof waar, ratje... Dat je de waarheid spreekt. Ik spreek altijd de waarheid. En als u mijn heuvel niet verkocht hebt, heeft iemand anders dit op zijn geweten. Wie dan wel? Ja. Wie ondergraaft hier de monumenten van het vuurgeslacht? Wie degene die dit op zijn geweten heeft? Oh, ik zal hem weten te vinden. Voor het gerecht met hem. Voor het gerecht met hem. Nu zijn er dus twee die door de wet op hun plaats gezet moeten worden. Nu zijn er dus twee die door een heer alleen op hun plaats gezet moeten worden. Ei, een storende ontwikkeling. Dit zou de bouw van mijn nieuwe laboratorium wel eens lelijk in de wielen kunnen rijden. Er moet iets worden gedaan. En daar is haast bij. Tegen de middag gleed er over de heuvels een fraaie automobiel die dicht bij het graafwerk stilhield... zodat de heer Steenbreek uit kon stappen. Verloopt het werk naar nou wens? Daarover heb ik geen klachten. De steenboel is opgeruimd en het terrein is bijna bouwrijp. Mooi. Maar er is iets anders dat mij zorgen maakt. Er dreigen moeilijkheden... omdat heer Bommel en de marquise... beide menen dat ze de eigenaars van de grond zijn. Tja, dat is netelig. Wij hebben daar niets mee te maken... want de burgemeester heeft toestemming gegeven. Maar toch... Dikkerdak zit in een lelijk pakket, want het schijnt dat hij buiten de voorschriften is gegaan. Het knelpunt zit in de traagheid van de ambtenarij. Een zekere dorknoper met name. Als mijn laboratorium nu klaar was, zou daar een aardige proef in zitten. Wanneer ik die ambtenaar eerste klasse nou zou kunnen bijladen met mentale kracht. Dat zou beter zijn dan het laten branden van een lampje. En we zullen de bouwen weinig versnellen, professor. <telling> Heer Bommel had afscheid genomen van Tom Poes en was naar de stad gegaan. Daar zocht hij het kantoor op van Zwederkoren, Woordkramer en Zwederkoren. Advocaten en procureurs. Want hij wilde de zaak krachtig aanpakken. Er is haast bij. U moet de schuldigen voor het gerecht slepen voordat al mijn stenen eraan gaan. Ik bedoel de burgemeester, nadat ik de krant gelezen heb. Als u begrijpt wat ik bedoel... Niet gering. Nee. Het slepen van de burgemeester is zeer delicaat en moet niet prematuur geschieden. Ja. Het gaat in de eerste plaats om het vergaren van de bewijslast. Ja. Veel werk dat veel tijd gaat kosten. Oh, oh. Een bevredigend voorschot zou echter een advertentie kunnen wezen. Een voorschot, geld speelt geen rol wanneer er een misstand in het spel is. Vooral als ze mijn heuvel afgaven. Ja. Als het aan mij ligt, staat de schuldige morgen voor het gerecht. Het was enkele weken later dat Tom Poes besloot om een bezoek aan Bommelstein te brengen. Ik heb heer Bommel in geen tijden gezien. Hoe is het met hem, Joost? Het gaat niet goed met heer Olivier. Hij oh. zit maar wat en klaagt over zijn stenen. Zodat ik overweeg om een geneesheer te ontbieden. Voor zoiets was ik al bang. Dag je Olly. Uh. Heb je vanmorgen de krant gelezen? Nee, daar heb ik geen geduld voor. Oh. Ik zit maar te wachten op dingen die niet op gang willen komen. Mijn heuvel, waar ik niets van hoor, bedoel ik. Uh, er staat een bericht in over het kantoor van de ambtenaar eerste klasse. Mm. Dat is verplaatst naar de steenheuvel, mm. omdat het stadhuis te klein werd. Stadhuis? Schij mm -hmm. daarover uit. Dorknopen ligt me als een steen op de maag, terwijl ik toch al geen eetlust heb. Ja, maar dit gaat juist over dorknopen. Ik wil niets meer over hem horen. Ik heb niets van hem gehoord, bedoel nee, ik. Hij zou uitzoeken dat die heuvel van mij is. Maar niets hoor ik. Van die advocaat ook niet trouwens. Nog steeds is er niemand voor het gerecht geplaatst. Mm -hmm. Terwijl ik toch om recht schreeuw met mijn tegenstel. U begrijpt het niet. Wat? Hier staat dat het kantoor van Doorknoper verplaatst is naar de steenheuvel. Dat is uw heuvel. En daar moet dus een kantoor op gebouwd zijn. Wat? En dat zeg je nu pas... Hier zit ik in vreselijke onzekerheden en jij laat me rustig in mijn eigen sop wegzinken. En dan, als het kalf verdronken is, kom je me vertellen dat er een huis op is gebouwd. Ook dat nog, hier moet onmiddellijk worden ingegrepen. Al zou ik dat kantoor met mijn eigen handen in de grond moeten boren. Kom mee, jonge vriend. Volg me. De oude schicht reed door het herstige landschap en bereikte al spoedig de stenen. Al van verre was te zien dat hij geheel ontruimd was... om plaats te maken voor een groot vierkant bouwsel... dat bekroond werd door een glazen koepel. Kijk, dat moet het nieuwe kantoor zijn. Oh. Een beetje afgelegen. Ja. Me. Maar misschien heeft Doorknoper daar minder last van lieden die hun beklag komen doen. Dan heeft hij buiten mij gerekend. <middels> De heuvel waar opeens de vervallen steencirkel stond, was keurig afgedekt met betonnen platen. Op die manier was er een ruim, eigentijds plein ontstaan waar de wind vrij spel had. Hm. Ze hebben op heel wat uh, parkeerruimte gerekend. Kunnen de heren hun verkeersborden niet lezen? Het is hier verboden te parkeren. Dat ding staat verkeerd! Ik heb alleen zijn achterkant gezien, bedoel ik. En bovendien is het hier mijn heuvel, zodat ik op staande voet eis dat hij ontruimd wordt. Niks mee te maken. U staat trouwens al genoteerd. Maar er is toch plaats genoeg om te parkeren? Niks mee te maken. U zult eerst een parkeervergunning moeten aanvragen. Loket Q. En deze boete kan aan loket K worden geregeld. Tegen inlevering van de Bon. Maar eerst uw wagen verwijderen, anders wordt die weggesleept. Met grote wilskracht herwon heer Bommel zijn zelfbeheersing... en reed zijn voertuig naar een landweggetje waar hij het bij een boom neerzette. En daarop begaf hij zich opnieuw naar het zondere gebouw. Bonden en boete betalen aan loket K. De brutaliteit die men hier op mijn grond aanricht loopt uit mijn spuuggaten, jonge vriend. Maar ik zal ze... Ik zal... Ze... Wat? Wat gaat u doen? Hup. Ik maak. Ik, ik, ik, ik, ik. zal. Zou... Ja. Hm. Ze doen hier goede zaken. Vandaag de wat wat gaat u zijn. eraan doen, heer Olly? Ik, ik zal. De, de hoogste instanties bedoel ik. Men kan niet ongestraft. Ik ga. Hij marcheerde voor Tom Poes uit het grauwe gebouw binnen. en betrad een grote ruimte waarop vele gangen uitkwamen. In het midden daarvan bevond zich een zuil. Die aangaf waar de verschillende loketten waren. En heer Olly haastte zich daar naartoe. Loketkaart, hè? Daar ga ik ze op hun nummer zetten. Mijn advocaat is ingeschakeld zodat ze vreemd zullen opkijken. Onmiddellijke ontruiming van dit zondige pand. Dat is wat ik eis. Kunt u niet beter naar Doorknoper gaan? Ja? Hij is tenslotte degene die uw zaak in behandeling heeft. De eerste dingen eerst. Mij kan als heer niet met een parkeerboete boven het hoofd rondlopen. Zodat ik die eerst recht ga zetten voordat ik Doorknopers mantel ga uitvegen. Want dat moet ik met een onbevlekt vizier doen. Dat zal je met me eens zijn. Aha, loket K. Ik ga dit bonnetje betalen, maar onder protest. Hier geschiet onrecht. Dat tot de bodem... Afrekenen Hè? aan loket B. Huh? Geld gereed houden de volgende. Huh? Een robot! Ook dat nog. Afrekenen aan loket B. Geld gereed houden. De volgende. Zo wordt men van K naar B gestuurd. Door een robot. Het wordt tijd voor een daverend protest namens heel het volk. Het publiek slikt alles maar. Van Q naar K. En van K naar B. En van X naar A. En van A naar D. Die ambtenaren zijn het robots. Ik ben al de hele morgen bezig. Het publiek slikt alles. Maar ik niet. Ik heb genoeg van deze boete. Shit! <laughs> Ik wil onmiddellijk doorknoper zelf spreken. Zoals ik daarnet al zei, op mijn eigen terrein... word ik persoonlijk van het kastje naar de sloot gestuurd Terwijl ik mijn recht kom halen. Ik heb er genoeg van. Hier staat waar ik hem kan vinden. Uh, uh, loket A. Het, het helpt niet om zo boos te zijn. U kunt veel beter rustig blijven. Daar bereikt u veel meer mee. Onzin, ik heb haast, want anders wordt een gebouw op mijn grond gezet... dat er nu al staat, omdat ik rustig ben gebleven. Uh, daar is trouwens Loket A. We, we, we... Maar dat is ik niet. Alweer een robot. Maar ik wil hem zelf spreken. Nu! Formulier voor afspraak tonen... Dat heb ik niet. En dat hoeft ook niet, omdat ik lang genoeg rustig ben gebleven... en in zes fouten een heb aangevraagd. Zodat het bloed uit mijn tenen komt. En ik... Uh... Formulier voor afspraak aanslagen bij loket ik, ik slag eens! de getergde heer terwijl hij door het loket sprong. Dat was te nauw voor zijn struise gestalte. En terwijl hij halverwege bleef steken, zakte er boven hem een traliehek naar beneden, terwijl er naast hem een bel begon te rinkelen. Tom Poes keek ongerust naar de trappelende benen van zijn vriend. Hij kon niets voor hem doen, want het hek hield hem stevig op zijn plaats. Dat gaat zo niet, meneer. Waar zou het heen moeten wanneer iedereen met klachten zich aan onze ambtenaren vergreep? Ik zal u moeten opschrijven. Deze woorden kalmeerden de opgewonden heer niet, in tegendeel. Zijn gelaat nam een paarse kleur aan... en het misbaar van zijn geschreeuw aan de andere kant van het loket nam toe. Daardoor ging er in de koepel van het gebouw een extra lichtje branden. Professor Sikbok keek er met welgevallen naar. Ziet u wel, de hoofdkap die ik in het experimentele stadium gebruikte is niet meer nodig... Alle zolderingen hier beneden zijn met het uiterst gevoelige sonofibril bekleed. Dat vangt emotionele aandoeningen uiterst nauwkeurig op... en die worden dan versterkt door de koepelvorm die centraliserend werkt. Juist. Yes. De denktank wordt krachtig opgeladen, meneer Steenbreek. De technische kant interesseert me niet. Wij hebben drie Nobelprijswinnaars aangetrokken die staan te dringen om aan het werk te gaan. Met behulp van uw denktank hopen ze de uitvinding te doen die een einde maakt aan alle uitvindingen. Staan? Het opladen gaat zeer bevredigend. Door het ambtenarensysteem hier beneden wordt heel wat mentale energie opgevangen. De wijzer beweegt zich schoksgewijs naar boven. Ziet u wel? Intussen was heer Bommel daar beneden uit het loket bevrijd... en zijn ingezakte houding verriet dat hij alle energie kwijt was. Een boete wegens ordeverstoring te betalen aan loket M... En zonder stempel van het dienstdoende beambte kunt u het gebouw niet verlaten. Uh, doe nu maar wat er gevraagd wordt, dan kunnen we hier tenminste weg. De moe gestreden heer liet zich willoos meetrekken tot ze de gang vonden die naar loket M leidde. Daar stond een lange rij, want er waren die morgen heel wat boetes wegens ordeverstoring uitgereikt. Maar heer Bommel sloot zich uitgeblust achteraan om zijn beurt af te wachten. GELUIDEN. Het was enkele uren later dat heer Olly het kantoor van de advocaat Zwedenkoren betrad. Zo gaat het niet langer. De hele morgen ben ik van loket naar loket gelokt zonder doorknopen gesproken te hebben. Alleen maar robots. Zodat ik tenslotte strijd moe een ongeluk zou hebben begaan. als ik niet was tegengehouden door Topoos die nu buiten op de schicht past. En wat doet u? U zit daar maar, terwijl de ambtenarij mijn eigen grond aanveegt... met een heer van stand die op zijn recht staat. Tutut, het recht mm. moet zijn loop hebben. Wat loop? De enige die loopt ben ik, van B naar M en van A tot Z... op mijn eigen terrein. Ik roep om actie, want dit kost me mijn tegenstel. Doe iets en zit daar niet. Daar heb ik u niet voor betaald, bedoel ik. Ik wil waar voor mijn geld hebben, ho hoewel geld geen rol speelt. Dus goed rustig zijn. De rechtszaak tegen de burgemeester komt morgen voor. Ik heb er een kort geding van kunnen maken met veel moeite en hard werken. De dagvaarding is gisteren verstuurd, waarde heer. Wacht u dus maar vol vertrouwen af. Burgemeester Dikkerdak hing met verwrongen gelaatstrekken tegen zijn bureau... terwijl hij een beduimeld papier in de krachteloze vingers hield. Een kort geding. Een rechtszaak over een stuk grond dat ik aan een grote onderneming heb afgestaan... Maar door knopen heb ik nog steeds niets uitgezocht, zodat ik er slecht voor sta. Mijn loopbaan zal eerloos ten onder gaan. Wat te doen? Moeilijkheden? Amtelijke ambtelijke beslommeringen zeker? Ik heb ervan gehoord, edelachtbare heer. Ja, dat zal wel geroddel overal. In het belang van deze stad heb ik een bouwvergunning gegeven. Voortvarend, dat is mijn aard. De ambtelijke molen komen niet bijhouden en dat moet ik nu bezuren. Door de traagheid. Draagrijke... Men kan het tempo van de ambtelijke molen versnellen. Door mijn vinding. Heden is het moment aangebroken dat de heer Dorknoper naar zijn nieuwe kantoor mag. Uh -huh. Al daar zal hij opgeladen worden. En u zult verbaasd zijn over de gevolgen. Nu, wat zegt u? Een aardige verrassing. <tie> wat? <tie> <Ja>. <tie> Dorknoper, hoe gaat het? Ik heb al lang niets van je gehoord. U komt te vroeg. Ik heb de zaak van het folio XI 666-terrein nog niet helemaal rond. Er is achterstand in het werk door onderbezetting. Hmm. En bovendien kan ik in deze behuizing mijn gegevens niet behoorlijk rangschikken. Nu, dan heb ik goed nieuws. Je kunt vandaag nog naar je nieuwe kantoor. Op de steenheuvel. Een nieuw kantoor? Daarvan is ambtelijk niets bekend. O, uh... Het is een verrassing. Een mooi gebouw, doorknopen. Daar kan je opschieten. Ga maar gauw kijken. Dat wilde de beambte natuurlijk wel, want hij verzag een indruk op de voorschriften. Even later haaste hij zich dan ook de straat op en daar werd hij opgemerkt door de inzittende van de oude schicht, die juist passeerde op weg naar huis. Huh? Daar loopt door, Knover. Dat is vreemd. Hij zat dus niet eens in dat nieuwe kantoor. De, uh, kijk uit! Hé, uh. hey, Olly, die lantaarnpaal. Huh? Oh. Goedemiddag Dat zag ik nu eens net Aanrijding van een openbaar verlichtingsmiddel Niet zo mooi, Bommel Hoe kwam dat zo? Van hem, van, van, van, van doorknoper bedoel ik nou, daar, daar heb ik een appel mee te doppen En die loopt daar alsof er niets aan de hand is nou. Terwijl die op mijn heuvel zit Boetesstempelen bedoel ik de hele morgen. Nou, na een feestje kan je je mm. beter laten rijden. Wow. Dit soort gevallen neemt met de dag toe. Oh. We moeten maar eens een voorbeeld stellen. Hoe is je naam? Het was tenslotte ook erg raar dat Doorknoper daar liep. Maar de schicht kan worden gemaakt. Oh, en bovendien komt uw rechtszaak morgen voor. ...geweld door en plat geweld. Maar... Paul staat dan het oud geslacht... om dank te tonen voor de wacht. Tja, gij het? Ja, zeker. Je ziet er vervallen uit, Tamise. Geen wonder, uw dagen zijn geteld. Morgen zal de rechtbank recht doen. Mijn raadsman heeft spoed achter de zaak gezet... en er een kort geding van gemaakt. It is het was de mijne, het was mijn raadsheer. Ik heb spoed achter de zaak gezet... Wacht maar, morgen zal hij er geteld uitzien en niet ik. Foei! Ik ga naar huis. Soms vraag ik me af of ik niet te veel van mijn zwakke gezondheid vraag. Ik ben uitgeput. En ik ga nog een eindje verder de heuvels in. Dat is goed tegen de sufheid. Tom Poes sloeg de zijweg in... en nadat hij een eindje gelopen had... zag hij tot zijn verrassing de heer Doorknoper in het herfstlandschap zitten. De stipte beambte had een servetje over het gras gespreid... Daarop een schaal biscuitjes en een thermosles geplaatst. En nu was hij doende met smaak een kopje thee te gebruiken. Is het niet een beetje koud voor een picknick? Dit is geen picknick. Oh. Het is vier uur en dus tijd voor de theepauze volgens artikel 8 van het huishoudelijk reglement voor ambtenaren. De dienstauto ondergaat de voorgeschreven onderhoudsbeurt. En daarom begeef ik mij te voet naar mijn nieuwe kantoor op de steenheuvel. Oh. Het blijkt nogal afgelegen te liggen. Uw nieuwe kantoor? Is dat niet een beetje voorbarig? Ik weet toevallig dat er morgen een rechtszaak over is. Ze zeggen dat het gebouw daar zonder vergunning is neergezet. Wat zeg je? Een rechtszaak? Een kort geding. Het kantoor schijnt op een stuk grond te staan dat niet van de gemeente is. Dus toch onregelmatigheid. Ik was er al bang ja. voor. Men kan een ambtelijk gebouw niet optrekken zonder ambtelijke bemoeienis. Ik moet mij daar terstond stond op de hoogte stellen. Daar ligt het. Dat is de steenheuvel. U Ho? weet wel. Dezelfde heuvel die u in behandeling hebt. U zou uitzoeken of die van heer Bommel of van de marquise is. Weet u wel? Folio XI 666. Merkwaardig. Dit was niet tot me doorgedrongen. Er gaan tenslotte zoveel zaken door mijn afdeling. Tja, dit geeft te denken. Ik zal me onmiddellijk ter plaatse begeven. Ook al is mijn pauze nog niet afgelopen. Meneer Sikbok, is het niet? Bent u de beheerder van dit pand? Wel nee, mijn waarde. Dat bent u zelf. Ik bekleed hier een dienende functie. Huh? Komt u toch binnen? Dan zal ik u even op de hoogte brengen. Hij geleide de ambtenaar naar binnen... terwijl Tom Poes onopvallend de loop der gebeurtenissen afwachtte. Het bleef zo lang stil... dat hij zich begon af te vragen of hij zijn tijd niet beter kon gebruiken. Maar toen kwam Sikbok weer naar buiten in gezelschap van de heer Steenbreek. Nu zal het nut van mijn vinding bewezen worden, waarde heer. De ambtenaar zit in de denktank. Ik verzeker u dat zijn breinschaal opzienbarend zal oplopen. U hebt die beambte toch niet tegen zijn wil in de tank geplaatst? Dat is een omgeving die hem tegen zal staan... en wij wensen geen moeilijkheden met het ambtelijk apparaat. Wees gerust. Alles verloopt keurig. Ik heb hem de indruk gegeven dat hij in een wachtkamer zit... maar de straalcellen zijn in werking... Oh. Het resultaat zal binnenkort merkbaar zijn. Dat is te hopen. Ik wens een einde aan de moeilijkheden hier. Goedendag. Het zal merkbaar zijn. Maar hoe? Dat weet men nooit bij een ambtenaar eerste klasse. Daar had hij gelijk in. De heer Dorknoper had enige tijd bevreemd naar de blauwe verlichting van zijn wachtkamer gekeken... toen hij werd bevangen door een onbekend gevoel in zijn schedelholte. Het is geen hoofdpijn. Integendeel, ik doorzie thans de hele zaak. Dit pand bevindt zich kadastraal op folio XI666, waarvan de eigendomsrechten in staat van behandeling zijn. Spoedbehandeling 48 onder de naam Kantenkleer en spoedbehandeling 49 onder Bommel. Eis van burgemeester tot onteigening is daardoor prematuur en dit bouwwerk is wederrechtelijk opgetrokken. Ik zie het op te stellen rapport duidelijk voor me. Ik moest u even alleen laten. Maar nu zal ik u rondleiden door uw nieuwe kantoor. Ik weet zeker dat het u zal bevallen en dat u hier heel wat werk kunt verzetten. Dit kantoor bestaat ambtelijk niet. Ei. Ik moet me rappen om een daartoe strekkend rapport op te maken met het oog op het rechtsgeding dat morgen op de rol geplaatst is. Ei. Deze dorknoper heeft heel wat energie aan mijn denktank ontrokken. Hoe zal hij die gebruiken? Beamte dorknoper haaste zich langs de verraste geleerde naar buiten... en even later zag Tompoes hem het plein afsnellen. Hm, die had haast. Niets voor hem. Maar ik weet nu tenminste hoe dat komt en wat de bedoeling van dit gebouw is... Doorknoper is opgeladen met de kracht die ze hebben afgenomen van die arme toppers die hier komen. En die kraai? Hmm. Ik voelde direct al dat deze heuvel niet durgt. De rechter die de volgende morgen zitting hield was een zekere meester Morrel. Hij was bekend om de aandacht die hij aan zijn zaken wijde en het is dan ook geen wonder dat hij reeds vroegdoende was met het doornemen van papieren. Kort ding, kante kleren versus dikker dak. Wordt behandeld door ritselaar Keur, iemand die ritselaar <lacht> Idem bommel versus idem raadsman Zwederkorn. Hm, is die niet geschorst geweest? Hm. <lacht> Hebt u een afspraak? Ik kan niet gestoord worden wegens de voorliggende zaak. Daar kom ik juist voor. Dit zijn rapporten en stukken die de zaak betreffen en er een helder licht op werpen. Ze zijn de vrucht van nachtelijke overuren en dus zeer dringend. U mag wel mee naar binnen, meneer Bommel. Maar u moet op de publieke tribune gaan zitten en u heel rustig houden. Rechter Mogel is nogal streng op het punt van orde en regel. Natuurlijk, dat ben ik ook. Dat is de reden dat ik hier ben, als u begrijpt wat ik bedoel. Let goed op, jonge vriend. Dit is leerzaam. Nu gaat het zwaar ter gerechtigheid slaan... nadat het zo lang mijn gedachten Christus heeft. De burgemeester en de markies zullen raar opkijken... wanneer ze een kous op het hoofd krijgen. Zeg nu zelf. Um, ik hoop dat u de kous niet op de kop krijgt, heer Olly... want die kans bestaat ook... Onzin. Een rechter is onkreukelbaar... zodat de waarheid altijd zegeviert als men een goede advocaat heeft. Wie zijn dat? Dat is mijn cliënt Bommel met een getuige, denk ik. Hoogst ongebruikelijk. Ik heb er al met tegenzin in toegestemd dat uw zaak aan de mijne gekoppeld werd. Maar de aanwezigheid van uw cliënt trekt de verhoudingen scheef scheef, Amis. De mijne is verhinderd. Ach, vent, zeur niet. Hij mag er best zijn, hoor. Daar is geen wet tegen. Hedenmorgen heeft zich een nieuwe bewijslast opgestapeld. Daarvan moeten partijen kennis nemen voordat ze te mijne kennis worden gebracht... Na kort beraad heb ik dan ook besloten de zaak te verdagen tot een nader te bepalen datum. Verdagen? Wat betekent dat? Ben ik soms nog niet genoeg verdaagd? Het betekent alleen maar een klein uitstel. Blijf je toch kalm. Uitstel? Uitstel? Dat neem ik niet. Na een zesvoudige spoedbehandeling. Dit loopt me de gal buiten. Ik eis recht op staande voet. Orde in de rechtszaal. Wie is dit storende element? Tegenwoordig zijn overal protestbetogingen van Jan Grap en zijn maat. Maar in mijn rechtszaal dult het je niet. Maar het is... Oh. Door deze woorden verloor de geplaagde heer de laatste rest van zijn zelfbeheersing. Hij beklom het schavotje en sloeg de zittende magistraat de baret over de ogen... Ja. ...zodat deze grotendeels onder de tafel verdween. De opgestapelde bewijslast verspreidde zich ordeloos door het statige vertrek... En meester de nam haastig een hartversterking Dit maakt onze kansen niet groter Maar het komt me voor dat er een nieuwe zaak is ontstaan die duur te staan zou komen Zo Stel hem in verzekerde bewaging Beschadiging van het gerecht ordeverstoring, Geweldpleging eh, Waarschuw de openbare aanklaag Dat ben ik! Ik klaag aan bedoel ik Ik wens niet verdaagd te worden Ik sta op mijn rechte voet als u begrijpt wat ik bedoel Maar zijn protest hielp hem niet twee eilings toegeschoten beambten voerden hem gevankelijk weg. Tjit En u, meneer? Zweerkorrel, niet waar? U bent geschorst geweest, als ik me niet vergis. Bent u de raadsman van deze opgeroog kraai? Ik ben de verdediger van de aangeklaagde en ik breng eerbiedig onder uw aandacht dat hij kennelijk niet toerekenbaar is. Getikt, zogezegd. Ik eis het advies van een erkend zielkundige en ik protesteer tegen een cellulaire opsluiting. Het liep tegen lunchtijd en de ambtenaar Dorknoper zette juist een kruisje onder zijn laatste ambtelijk schrijven toen de burgemeester binnentrad. Men vertelde me dat je nog hier zit. Maar je kan rustig naar je nieuwe kantoor gaan om de stukken over de onteigening in orde te maken. De zaak over dat stuk land is vandaag. Mooi werk doorknopen. Ik wist wel dat je achter me stond. Het spijt me. De ontwerpbouwvergunning is niet getekend. Het nieuwe kantoor bestaat wat? volgens de voorschriften dus niet. En wat daar gebeurt, is dient ten gevolgen maar... ongeldig. Het pand moet ontruimd worden. Ja. Daar sta ik op. En niet achter u. Het spijt me. Maar. maar, maar ik... Ja, dat die, dat die vandaag. Ik dacht dat hij vandaag kwam door de rapporten die hij bij de rechtbank hebt afgegeven. En dat is juist. Daarin heb ik alles nauwkeurig uiteengezet. Het afwijzende advies van publieke werken, het onderzoek naar folio XI 666... en het bouwen zonder daartoe strekkende vergunning. Mits gater zijn uiteenzetting van de betreffende verordeningen... op het gebied van hei-, funderings- en bouwvoorschriften. Doordat de heer Dorknoper zo overtuigend had aangetoond dat het nieuwe kantoor ambtelijk niet bestond. En alles wat er gebeurde dus niet geldig was, werd het met grote spoed ontruimd. Niet zo mooi, meneer Zikbok. Het is droef. Zo wordt de wetenschap weer eens tegengewerkt door politieke belangetjes. Maar er blijkt wel uit dat mijn uitvinding heeft gewerkt. Oh ja. Die ambtenaar heeft in één behandeling door de denktank begrepen hoe de zaak in elkaar zat en trad toen opvallend snel op. Het was een geslaagde proef, dat moet u toegeven. Maar de gevolgen zijn treurig. Hier moeten breinstormen woeden onder een gevulde denktank en nu is het gebouw leeg. We kunnen het weer opnieuw vullen. Alles wat we nodig hebben is nieuwe adrenalinefabrikanten. Het geeft niet wat voor soort als er maar prikkelende emoties worden opgewekt. Ei. Er valt mij iets in. We kunnen hier een rusthuis of een verblijf voor oude van dagen van maken. Onder de naam Avondgloren. Wat denkt u daarvan? Hmm, het heeft weinig zin om heer Olly door een list te helpen ontsnappen. Want dan zal de politie hem blijven zoeken. Ik moet dit anders aanpakken. Argus, ja. heb je al gehoord dat de rechter vanmorgen een klap gekregen heeft? Zo. Ik dacht dat er wel een cursiefje in zat. Dat zou ik denken. Daar houden de lezers van. Een klap, hè? Van wie? En waarom? Van heer Bommel. De marquise en hij hebben een rechtszaak gemaakt van die ja. steenheuvel. Je weet wel. Maar de ambtenaar Doorknopper heeft zich ermee bemoeid... Doorknoper. en daardoor heeft de rechter de zaak verdaagd. Nou, toen Daagd. werd hij ollie boos en viel de rechter aan. Zo. Ze hebben hem opgesloten. Niet onaardig. Er zit een lekkere kop in vooraanstaand stadgenoot door ambtenarij overspannen geraakt. Of tot razernij gebracht, of zoiets. Geen cursiefje, eerder een paar kolommen op pagina 3. Sluit mooi aan op mijn vorige stukje. Een goed idee. Misschien zal doorknopen dan een beetje haast gaan maken met dit geval. Zo'n artikel zal hem te denken geven. Heer Bommel zat die middag broedend in zijn cel... toen hij bezoek kreeg van zijn advocaat, meester Zwederkoren. Ik ben druk voor u in de weer, zoals u ziet. Geld speelt immers geen rol. Vooral als iets u duur te staan zal komen. Daarom heb ik een deskundige weergebracht. dokter André Sielgrijver. Hm. U kent hem wel, geloof ik. Och. Ook dat nog. Wat heeft die met mijn heuvel te maken? Niets met uw heuvel? Nee. Maar wel met u. Kijk, ik heb de rechter duidelijk gemaakt dat u niet toerekenbaar bent. U moet zich onder behandeling stellen van een zielkundige... dan hoeft u niet in het huis van bewaring te blijven. Wat zegt u daarvan? Goed, hè? Helemaal niet goed. Ik ben volkomen normaal, zoals iedereen weet... En ik zal mij nooit meer met opgeheven hoofd kunnen vertonen... als men denkt dat het een waar hoofd is. Kom, kom, uw opvatting is verouderd. Tegenwoordig is het gewoon een ziektebeeld, zoals verkoudheid. De spanningen van de hedendaagse tijd kunnen iedereen te veel worden. Maar we zullen u er wel bovenop helpen met een liefdevolle begeleiding. En u treft het, er is mij zojuist een frisse nieuwe kliniek beloofd... door een filantropische instelling. Daar zal het u zeker bevallen. De heer Dorknoper placht zich om 1 uur 30 naar een melksalon te begeven... om een meegebracht 12 uurtje te nuttigen. Daar trof Tom Poes, die dat wist, hem dan ook de volgende middag aan. Uh, mag ik hier gaan zitten? Het is nogal vol. Hm. U ziet er niet goed uit. Hebt u de krant soms gelezen? Die had een scherp artikel over de ambtenarij, hoor. En dan dat bouwen zonder bouwvergunning en zo... Niet zo best. Ik kan me voorstellen dat u het zich aantrekt. Het is een schande. Ja. Men moest dus weten onder welke omstandigheden wij op het gemeentehuis moeten werken. De opbergsystemen hm. zijn verouderd. En er zijn zelfs geen mappen voor de groene formulieren voorradig. Bovendien nou. lekt het dak, zodat ik mijn lessenaren in overuren heb moeten verplaatsen. Hm. Dat is niet zo best. Nee. Maar ik ken alle kanten van die steenheuvelzaak. En wat daar gebeurt is vast niet volgens de wet. Als ik alles eens aan de krant zou vertellen. Hm? Na die woorden liet hij de ambtenaar bekommerd achter in de melksalon... en liep naar het huis van bewaring. Ik kom voor heer Bommel. Kan ik hem bezoeken? Bommel? Ja, Die zit hier niet meer. Hij moet behandeld worden, zal ik maar zeggen. Ze hebben hem naar de kliniek voor bejaarden en andere gestoorden gebracht. Die nieuwe inrichting op de steenheuvel. De steenheuvel? Aha. Uh -huh. Zit heer Bommel daar? Aha. Uh -huh. Inderdaad, daar zat heer Olly. Met een kleine verandering was het bouwwerk voor dit mooie doel geschikt gemaakt. Om hem heen strekten zich nu ruime zalen uit... die verlicht werden door rustgevende blauwe lampen en beeldbuizen. Dat was er veel gezelliger dan in de cel... want de ruimtes waren gevuld met de bewoners van allerlei tehuizen... die zich hier ongebonden konden bewegen. Maar gelukkig voelde hij zich niet. Lusteloos sloeg hij de heer scharschuur gade die probeerde om de bejaarde heer Knakker duidelijk te maken dat deze in zijn stoel zat. Hij kon het gesprek echter niet volgen, omdat de oude Garker klachten over de televisieontvangst had. En daar er achter hem een woordenwisseling over de kabinetsvorming was ontstaan... en de betonnen wanden het gesprokene veelvuldig terugkaatsten, voelde hij het bloed naar zijn gelaat stijgen. Maar voordat hij zijn eigen mening naar voren kon brengen werd hij op zijn arm getikt en zag hij Tom Poes naast zich staan. Jongen vriend, wat doe jij hier? Ik mag u eens per week bezoeken. Maar ik kom u eigenlijk waarschuwen. Even... Dit gebouw deugt niet. Dat, nou, dat weet ik al lang. Daar gaat hier maar zo mijn lijden over. Natuurlijk deugt dit gebouw ja. niet, want het is van mij. Zodat ik een advocaat in de arm heb genomen om de rechter zijn plaats te nou, wijzen. Dat weet je toch? Ik bedoel wat anders. Huff. Dit gebouw is er alleen maar neergezet wat? om woede op te wekken. Die door oh, Sikbop ben... wordt opgevangen. Ben... En daarom moet u zich kalm houden. Nee? Terwijl ik probeer om u hier uit te krijgen. Oh, hoe kan ik me kalm houden? Ik hoor hier niet. Ik zit hier in een rusthuis voor oude van dagen. Terwijl ja. ik in een dolhuis hoor. Als je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> hmm. Een lage stond. De Pixis rationis laat wel op. Maar het gaat veel te langzaam. Ik vrees dat de hormonen van de proefpersonen hier beneden te zeer versleten zijn. Misschien was het niet zo'n goed idee om hier een avondgenoede te vestigen. De tijd dringt. Daar? Daar vind ik u dan eindelijk. Huh? Bent u de ontwerper van deze inrichting? Ik heb de leiding van dit laboratorium. Dan moet ik u zeggen dat het me hier niet bevalt. Dit is geen geschikte gelegenheid voor de behandeling van fobieën en trauma's. Ik kan mijn patiënten hier niet rustgevend begeleiden. Het gaat mij om de adrenaline. Hm? Uw trauma's laten mij koud. Kunt u die proefpersonen niet wat meer oppeppen? Adrenaline oppeppen? Wat bezielt u? En dit gebouw lijkt nergens naar. Ik weiger hier te blijven, ik en de andere leiders. Ik zal onmiddellijk opdracht geven om de verpleegden terug te brengen naar hun vorige tehuizen. U bent geen psychiater? Nee. Ik beoefen de wetenschap. U moet vooral rustig blijven, heer Olly. Anders maakt u het alleen maar erger. Wat? Ik doe wat ik kan, hoor. Ik heb al een list bedacht, want ik heb de krant ingeschakeld. Wat? En u zult zien dat dat helpt, want dan volgt de tv vanzelf. Maar de... En dan... Wat tv, dat is alles wat jullie jongeren aan kunnen denken. Noem je dat een list? Ik zit hier tussen onbeseusde bejaarden. En jij zegt dat ik rustig moet blijven. Ik moet hier weg. Anders stort ik in. Dat voel ik aankomen. We gaan hier weg. We gaan dit gebouw ontruimen. Verzamelde bewoners. Goed, goed. Dan zal ik even mijn vechtjas aantrekken. De gediplomeerde verzorger verwisselde zijn witte jas voor een lederen en begaf zich naar de vooruitstrevende heer Rikker, die een meningsverschil had met de behoudende heer Sokzeker. Intussen had Tompoes al afscheid genomen. En heer Bommel stond op om zijn stoel uit de baan van de rondvliegende blikjes en andere voorwerpen te schuiven. Zodoende viel zijn blik op de plek waar de verpleegkundigen hun gesteven jassen plachten op te hangen. En toen viel hem iets in: een 'List! Om die te verzinnen heb ik Tompoes niet nodig. Ik moet hier weg voordat ik bejaard verklaard word. Met deze gedachte begaf hij zich onopvallend naar de kapstok en schoot snel een van de witte kledingstukken aan. Gelukkig had niemand dat in de gaten, maar toen hij zich naar de uitgang haaste, moest hij langs broeder Gnau. Deze was juist doende om de heer Rikker tot kalm meegaan te manen, doch zijn aandacht werd getrokken door het passerende Geritsel. Eila, waar ga jij naartoe? Ja, ja. Wie bent u? Uh, uh... Uw gezicht komt maar bekend voor, maar ik zou zo gauw niet weten. Ik, waar... ben, uh, ik ben dokter, dokter Anders Ollibee. Oh. Ik hou toezicht op de, op de, op de verhuizing, omdat ik ja. een list bedacht heb. Ja, ja. Heer Olly raakte zonder verdere tegenwerking uit het gezicht. Want de verplegers waren te zeer in beslag genomen. door het begeleiden van de avondglorenbewoners naar de gereedstaande bus. Dat ging niet zonder moeite, want lang niet iedereen was het met de verhuizing eens. Geruime tijd galden de protesten dan ook door de kliniek. Maar tenslotte reed de bus toch de heuvel af. En de onlustgeluiden verstierven in de verte. Wat nu te doen? Zo raakt mijn denktank niet vol. Ik moet iets bedenken en met spoed. Ei. Wacht eens. Misschien krijg ik een goed idee wanneer ik zelf gebruik zou maken van de beschikbare energie in de tank. Het gesprek met Tom Poes had de ambtenaar doorknopen niet met rust gelaten. En het krantenartikel over Lieden, die door ambtenarij overspannen waren geraakt... prikkelde hem tot bedrijvigheid. Zo kon men hem nog laat ten burele bezig zien met het leegschudden van briefmappen... en het omkeren van bureauladen. Ongehoord... Folio portfolio XI 666 is niet te vinden. Een spoedbehandeling nog wel. Ik heb het aangevraagd bij het heemraadschap. Hetgeen te bewijzen is door dit afschrift... van het betreffende ambtelijk schrijven. Maar een antwoord is niet binnengekomen... zodat ik vrees dat het in de post is zoekgeraakt. Natuurlijk kan ik het wijten aan een ambtelijke vergissing. Maar wat zullen de kranten daarvan zeggen? Buiten viel de avond en de noordwester klaagde over de vlakte waarheen heer Bommel gevlucht was. Waarheen? Ik ben uitgeput. En thuis wacht Joost met een voedzame maaltijd. Maar daar durf ik niet heen met het over politie en vervolging... omdat ik een rechter op mijn rechten wees. Oh, hoe vreselijk is dit alles. Mij rest niets dan een nacht in een droge greppel. Oeh, kijk eens aan. Een zak. Die kan ik als kussen gebruiken. En die jas als laker. Wist je, Argus, dat ze er een soort rusthuis van hebben gemaakt? De toestanden zijn naar treurig. En dat er wel nog niet eens is uitgemaakt van wie het terrein eigenlijk is. De ambtenarij is vooral... Zoiets doe ik niet. Zo'n rusthuis is meer iets voor frukje hutsels. Die huh? kan daar lekker gevoelig over schrijven. En over die ambtenarij moet ik nieuwe feiten hebben. Tot zo lang kan ik de burgemeester beter met rust laten. Nu, rust had de magistraat zeker nodig. De steenheuvelzaak beklemde hem zo dat hij er slecht uitzag en al in geen week op de kleine club geweest was. Hij schrok dan ook toen hij die avond laat werd opgebeld en merkte dat hij professor Sikbok aan de lijn had. Dat idee van een kliniek was niet zo goed. Het gebouw leent zich er niet voor... En mijn terrein is het ook niet. Ja, mijn terrein is het eigenlijk ook niet. Als doorknoper nu maar wat opschoten. Ik heb het daarom laten ontruimen. Ach. En nu heb ik met behulp van een brainstorm een aardig idee gekregen. Een idee dat u zeker populair zal maken. Wat denkt u ervan om het gebouw in een overdekt voetbalstadion te veranderen? Heer Bommel werd de volgende morgen geheel verstijfd wakker. Nadat hij door het bewegen van zijn vingers had onderzocht of zijn teergestel misschien had geleden, liet hij zijn blikken met afkeer over het kale landschap glijden. Daarbij viel zijn oog op de zak die hij als kussen gebruikt had. En nu zag hij ook dat er een label aan hing. Huh? Huh? Oeh, is een postzak gericht aan de weledelgestrenge heer Bommel. Doorknoper, ambtenaar eerste klasse, zeker uit een postauto gevallen. Ja, wat ermee te doen? Hier laten liggen. Misschien zitten er wel spoedgevallen in in zes fout of zo. Als heer kan ik die niet tussen de rotte bladeren achterlaten. Maar aan de andere kant moet ik voort met het oog op de politie. Ach, wat! Ik kan zo'n postzak nergens afgeven, want dan zou men vragen hoe ik eraan kom. En dan zouden ze mij op het spoor komen. De politie bedoel ik. Misschien kan ik hem het beste hier in dit riviertje gooien. Een heer in mijn positie kan niet voorzichtig genoeg zijn. Een postzak. Hoe komt u daar aan, meneer Bommel? Ik, ik deed niks, postborden. Ik bedoel, uh, die, die heb ik gevonden. Het is een schande zoals er met de post wordt opgesprongen. Er wordt niet meegesprongen en wordt zorgvuldig gesorteerd en tijdig besteld... als de adressering in orde is, meneer Bommel. Dat is da, maar goed ook. Zo'n ja. verloren postzak kan gemakkelijk in verkeerde handen vallen. Van iemand die hem als kussen gebruikt en onbekend wenst te blijven, bedoel ik. Maar het is de plicht van een heer om de post te beschermen. Ook al zou de politie hem daardoor op het spoor komen, als u begrijpt wat ik bedoel. Alsjeblieft. Heer Olly keek de postbode even na... en toen haastte hij zich de weg op, die naar de bergen leidde. Daarboven pakten zich donkere wolken samen en een koude wind sloeg hem in het gelaat. Maar de vluchtende heer schonk er geen aandacht aan. Die morgen was de ambtenaar Doorknoper in het stadhuis met commissaris Bas in gesprek geraakt. Men kan tegenwoordig nergens meer op vertrouwen. Zelfs niet op de voorschriften. Er wordt maar raak gebouwd, zonder vergunning. En de betreffende papieren raken zoek in de post. Waar moet dat, heetje? je... De misdadigheid neemt lelijk toe. Tekort aan manschappen, dat is het. Ik ben bang dat deze bestelling een beetje verlaat is. Hm. Hij was zoek geraakt, maar meneer Bommel heeft hem aan mij gegeven. Hij had hem gevonden, geloof ik. Bommel? Ja. Waar heb je hem gezien? Vlug! Hij kan gevaarlijk zijn. Hij is uit een inrichting ontsnapt. En dit is een spoor. Heer Olly schijnt ontsnapt te zijn, Argus. Nu kan het gevaarlijk voor hem worden, want natuurlijk zit de politie achter hem aan. Waarom heb je dan ook niks meer over hem geschreven? En over de burgemeester en zo. Hier. Hm? Voetbalwedstrijd FC Rommeldam-Stuipendrecht. Overdekt stadion ter beschikking gesteld door burgemeester. Royaal gebaar van multinationale handelsondernemingen. Dat is veel belangrijker. Heer Bommel was geheel buiten adem toen hij de bergen bereikte. Het was begonnen te sneeuwen en een gure noordenwind vloot onder rotsen, Zodat hij huiverend zijn jas dichter om zich heen trok. Ook dat nog. Waar moet ik heen? Opgejaagd dwaal ik hier met een tegenstel in ontij. Nagejaagd, door... Uh, door wie eigenlijk? Een kraai boven hem vloog in de richting van een stapel stenen. Er was een opening in. En omdat hij hoopte mm. daar beschutting te vinden, volgde heer Olly de vogel. Mm. Hm? Tot zijn verrassing ontdekte hij dat de rotsblokken zo waren opgestapeld... dat ze een soort ruimte vormden. En hij haaste zich naar binnen. De grond was bedekt met allerlei lappen en vodden. En omdat hij niet goed uitkeek, struikelde hij. Au! Het oh. <suffer> <sweep> <sweep> <tose> is dus zover. De zon is op zijn laagste punt... Maar wat doet die botterik hier in de krocht van moraal? Bij Zazel en Iod, meneertje. Als jij me hindert mijn krachten terug te krijgen... zal ik je in een kraai veranderen. Nee, in tegendeel bedoel ik. Ik, uh, ik, ik. ik help bejaarden en bestrijd misstanden... zodat ik nu door de politie gezocht word en hier een toevlucht zoek. Het is zover. Met onvaste tred begaf de grijzaard zich naar buiten. Daar vloot de wind hem de sneeuw in het gelaat... En hoewel hij zich met een stok ondersteunde, was het duidelijk dat het gaan hem moeilijk viel. Vreemde oude. Hij gaat misschien wel de politie op mijn spoor zetten. Of niet soms. Maar zo bejaard iemand heeft waarschijnlijk wel andere zorgen. Een vriendelijk tehuis waar goed voor hem gezorgd wordt en zo. Eigenlijk is het niet verantwoord om hem in dit noodweer de deur uit te laten. Eigenlijk... Uh... Op dat moment maakte een rukwind een lading sneeuw los die zich op de boomtakken verzameld had. En de grijsaard werd plotseling door een witte wade oversteld. Oh, oh, oh. Dit is niet om aan te zien als heer zijnde. Deze stakker heeft de hulp van een jong en sterk iemand nodig. En ik zie mijn plicht. U kunt beter binnen blijven met dit weer. Waar wilt u trouwens naartoe? Ik moet naar de heuvel der ouden. De tijd is rijp. De ster van Zazel staat hoog en de zon is laag. Maar ik heb niet de kracht, ik arme oude man. Sneeuw en storm op mijn pad. Oh, ja, ik, ik zou u wel willen helpen. Maar ik ben voortvluchtig, omdat ik een gevaarlijke dolleman ben... die uit een gesloten inrichting ontsnapt is, die open was. Breng me naar die heuvel. Dan zal ik zorgen dat je geen gevaar loopt, meneertje. Ik zal je rijkelijk belonen. Dat zweer ik je bij het magisterzegel. Ja, le leun maar op mij. Ik zal u steunen. Al heeft mijn gemoed ook ernstig geleden. De politie zat intussen niet stil. En tegen de middag bevond commissaris Bas zich bij het bruggetje... waar heer Bommel de postbeamte ontmoet had. Vanaf hier moet de omgeving met een fijn kammetje worden onderzocht, Snuf. Hij moet sporen hebben achtergelaten. Ja, die liggen onder de sneeuwbui van vanmorgen. Nee. Ik kan geen manschappen missen nu er vanmiddag een voetbalwedstrijd is, hè, commissaris. Sportliefhebbers eisen de aanwezigheid van de hele politiemacht. Ik Zelf had ook wel willen kijken, want ik ben een voetballiefhebber, maar... Mm -hmm. ...plicht gaat voor. Ik ga achter Bommel aan, waar hij ook is. Commissaris Bullebas was niet de enige ambtenaar met zo'n hoog plichtsbesef. Terwijl buiten een vrolijke menigte te horen was, die zich naar de wedstrijd begaf... ...zat de heer Doorknoper in het stadhuis de inhoud van de teruggevonden postzak te onderzoeken. Eigenlijk ben ik ook een sportliefhebber. Vooral voor de tv. Maar plicht gaat voor nu ik eindelijk de vermiste papieren gevonden heb. Men denkt maar al te vaak verkeerd over ons, ambtenaren. Toen Tom Poes hoorde dat het gebouw op de steenheuvel ineens een overdekt stadion geworden was... begon hij echt zorgen te krijgen. Oh, daar gaat mijn list. De halve stad is uitgelopen en er is natuurlijk niemand die nu nog belangstelling voor heer Bommel heeft. Daar zag het wel naar uit. Een vrolijke menigte begaf zich naar het bouwwerk... en de wind speelde met de kleurrijke resten die echte sportliefhebbers op straat plegen na te laten. Commissaris Billebas volgde het gebeuren met gemengde gevoelens... En zodoende stuitte hij op toen Poes. Moet jij niet naar binnen? Wat sta je hier te doen? Ik, eh, uh, ik kijk. Dat mag toch zeker wel? <totstuk> ja, ja, ja, ja, natuurlijk. En jij gaat zeker een sneeuwpop maken, hè? Schij uit met je smoesjes, lummel. Jij weet waar Bommel is. Vertel op. Dat is beter voor hem en voor jou. Waar is hij? Hé, hey, Olly. Ja? Zoekt u huh? die? Uh, die is daar binnen, natuurlijk. Huh? Maar ik doe niet aan voetbal en daarom ben ik hier gebleven. Daar binnen? Huh? Mm -hmm. Dat wil ik wel eens zien. Zo, die is tenminste weg. Maar waar moet ik hier Olly zoeken? Wat is dat toch voor een vogel? Die heb ik al eerder gezien hier in de buurt. Net of die mij in de gaten houdt. Wacht eens. Wie komen daar aan? Die ene lijkt heer Bommel. Hij is het. En die ander. Maar dat is, dat is Hokus Pas. Ik had dat kunnen weten met die kraai. Oh, dit houd ik niet vol. Vannacht heb ik slecht geslapen met een postzak die op mijn geweten drukt. En bovendien ben ik alsmaar op de vlucht, zodat ik aan het einde van mijn krachten ben. Moet u nog ver? Niet ver meer, meneertje. We zijn oh. er haast. Zie je de kraai die daar op een boomtak ja. zit? Dat is krauw. Volgen maar. Wat is hier gebeurd? Waar zijn de stenen der ouden? Wie heeft dat gebouw daar neergezet? Dat is nu precies wat ik ook wil weten. Daarom heb ik de wet ingeschakeld... zodat ik nu door de politie gezocht word. Maar wat hebt u daarmee te maken... Wat wilt u op mijn heuvel doen, bedoel ik? Dit is niet jouw heuvel, meneertje. Nou. Dit is de heuvel der ouden, waarin ongekende krachten verborgen zijn uh. voor een arme grijze man. En die komen vanavond vrij, wanneer de ster van Zazel tegenover de zon staat. Dit zijn ongekende krachten. Ziet u hoe de denktank zich vult? Het idee van een voetbalwedstrijd was geniaal. Dat moet u toegeven. Dat was een mooie stoot. Maar de geleerde stond met grote ogen naar zijn instrumenten staren... en woelde nerveus in zijn baard. Geen wonder. Ondanks de ingetreden stilte in het stadion... begon de wijzer met toenemende snelheid naar de rode streep te lopen. En een grote ongerustheid maakte zich van de geleerde meester. Er eh, gebeurt iets vreemds? De denktanklading -denk groeit aan op ongehoorde wijze. Dit is niet normaal. Wat bedoelt u, wat is niet normaal? Er is een onbekende energie aan het werk. De spanning wordt bovenmatig opgevoerd door iets waar ik geen macht over heb. Wat er nu gebeurt, weet ik niet. Het uur heeft geslagen te komen vrij en hier sta ik, arme oude man, zonder ze op te kunnen vangen. De barbaren hebben er een steenklomp op gezet. De bodem trilde en de muren begonnen te schudden... zodat er stukken cement naar beneden vielen. De sportliefhebbers begonnen dan ook in naar buiten te rennen. Kom mee, hier, Olly. Ja, straks komt de commissaris eruit. Orde! geen paniek. Volg de aanwijzingen van de politie niet. Kom daar nou toch mee. Ja, maar... Wat er gebeurt, weet ik ook niet, maar daar zit bullebas En binnen is heel wat politie. Ja, maar... U bent hier niet veilig. Maar, maar begrijp je dan niet dat het mijn heuvel is die daar staat te beven? Ja. Is er dan niemand die mijn bezit beschermt? Het is al genoeg beschadigd door de bouw van de fabriek die daarin staat te starten. Dit houden de muren niet uit, meneer Sikbok. Het is maar vluchtbouw met teruggebrachte bewapening. Dat is het ergste niet. De tank tank. Die heb ik voor de veiligheid in de kelder aangebracht en die zal zeker ontploffen. Alles zal eraan gaan. Op het moment dat de magister Pas de heuveltop bereikte, zakte het trotse bouwwerk in elkaar. De krachten bij Zazel, ze komen los. Ze zijn van mij. En dat barbare bouwsel zal ze niet tegenhouden. Ik moet ze vangen. Een waardeving, oh, mijn heuvel, mijn heuvel staat in brand. Hoe oh, doe toch iets, bos? Twee kraaien vliegen uit het vuur naar het noorden. Oh, ook dat nog. Mijn grond gaat in vlammen op, zodat me niets bespaard blijft. En jij zeurt over kraaien. Hmm, die beesten hebben iets met Hocus pas te maken, denk ik. Oh, Van hem zullen nog. we geen last meer hebben. Misschien is dit wel de beste oplossing. Daar staat Warempel uh, op Opeeterdaad. <laughs> zo komt deze vreemde zaak toch nog tot een bevredigende oplossing. Ziet u de kracht van mijn vinding? De macht van de geest is iets geweldigs. Wie had kunnen denken dat adrenaline zo kon branden? Ik weet het niet. Het komt me voor dat er iets anders achter zit. Professor Prowitzkowski, de stadfenomenoloog... had op zijn seismograaf een uitbarsting waargenomen. Een onderzoeking is geboden, meneer Pieps. Een aardbeving op deze brede graad is ongebruikelijk. Hier moet iets anders in de spel zijn. Je bent erbij, Bommel. Ontsnapt uit een gesloten inrichting, maar. <laughs> Ik had je in de gaten. Hij was niet gesloten en nu is hij in de lucht gevlogen. Trouwens, het was mijn eigen inrichting als drugknoper wat vlugger zijn plicht had gedaan. Onzin. Ja, misschien heeft de heer Bommel gelijk, commissaris. Je kunt beter eerst uitzoeken van wie deze heuvel is. Precies. Het lijkt me niet strafbaar om uit een gebouw te lopen... ...dat iemand anders op je eigen grond heeft neergezet. Nee. Je kan voorlopig naar huis gaan, Bommel, maar... ...je moet je ter beschikking houden. Ik ga de rechtbank eraan plegen. Ter beschikking houden? Mooi is dat, terwijl ik niet weet wat het is. Alles goed en wel, maar mijn heuvel staat in brand... ...en er is niemand die iets doet. Het gaat om de samenstelling. Betrachten, nou letten de meter, bid ik u, meneer Pieps. Dat doe ik, maar ik traan. Een beetje warmte is lekker, maar het is hier benauwd. Misschien had ik toch beter agroegie kunnen gaan studeren. Wat is daar aan de hand? Wat doet mijn collega dan? Het wijzertje beweegt. Het wiebelt een beetje, maar het wijst toch het streepje aan. Twijfeloos. God. Ah, toch? De vlammesvorming ontstaat uit één atoom koolstof en vier atomen waterstof. Merkt u zich dat aan, meneer Piep? Nou, ja. Ja. het bevindt zich in een gassenbestand onder de hugel. Een gassenbestand? Ei. Wel, nu kunt u zien welke energie er opgewekt is door mijn vinding, meneer Steenbreek. Uw vinding. Door het ontploffen van uw denkdek is er gas vrijgekomen dat hier in de grond zit. En dat is veel belangrijker dan uw vinding. We zullen niet langer van uw diensten gebruik maken. Meneer Sikbok, u bent ontslagen. Deze ontdekking zal mijn opdrachtgevers interesseren. Het belangrijkste is nu om zo vlug mogelijk uit te zoeken hoe de burgemeester de onteigening van de grond geregeld heeft. Wie is de eigenaar? Daar gaat het om. De volgende morgen zat rechter Morrel voor de aanvang van de ochtendzitting uit te rusten, toen commissaris Bas binnentrad. Neem me niet kwalijk dat ik stoor, maar ik ben bezig met een moeilijk geval dat de verdachte Bommel betreft. Hij is ontsnapt uit de inrichting waar hij onderzocht werd en nu is die inrichting in de lucht, subsidiair in brand gevlogen. Moet ik Bommel weer in verzekerde bewaring nemen? Daar zit ik een beetje mee. Een moeilijk geval. De klap die verdachte het hof toebracht moet natuurlijk gecorrigeerd worden. Waar is hij nu? Ik heb hem voorlopig naar huis gestuurd, want als hij ontsnapt is uit een gebouw dat wederrechtelijk op zijn grond stond, is hij niet echt ontsnapt, zou ik zo zeggen. Hier bestaat geen jurisprudentie voor. Ja. Ik zal me in de raadkamer terugtrekken. Diezelfde morgen had burgemeester Dikkerdak al vroeg bezoek gekregen van de heer Steenbreek. En wat die hem vertelde, bracht de magistraat in grote opwinding. Ik heb mijn opdrachtgevers van de ontdekking op de hoogte gebracht... en zij zijn zeer geïnteresseerd. Aardgas. Dus toch aardgas binnen de gemeentegrenzen. Ja. Daar hebben we al zo lang op gehoopt. Dat zou na onze vorige teleurstelling... Maar aan de andere kant... Ik zit met de moeilijkheid, weet u. Oh. De onteigening van dat terrein is min of meer... Uh, in van geregeld. Aha. Ach, het ging maar om een verwaarloosd perceeltje... waarvan de eigendom niet eens vaststond. Maar als er nu aardgas onder zit... zou ik lelijk mijn vingers kunnen branden. Ik moet even storen, burgemeester. Na lang zoeken heb ik folio XI666 gevonden. En nu weet ik eindelijk wie de eigenaar van de steenheuvel is. Huh? U weet wel de heuvel waar mijn nieuwe kantoor op zit. Ja, ja, ja, ja. ja. <klaar> niet lang daarna werd de marquise de kantekleer... die in zijn besneeuwde tuin naar de vlammen op de heuveltop... in de verte stond te kijken... gestoord door een bediende. Menig onverlaat heeft Riet zijn eind gevonden... op de plek waar eens de wachters stonden. De burgemeester aan de telefoon, meneer de Markies. De marquise bracht de horen aan het oor... en terwijl hij luisterde... nam zijn gelaat de kleur van het landschap aan. Parbleu, weet ge het zeker, admisse. Heel zeker. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan, maar ik heb het net van doorknopen gehoord. een vreselijke toestand. Nu, nu ben ik overgeleverd aan de luimen van een warhoofd. Als Bommel hoort dat hij de eigenaar van de heuvel is, zal hij op een dolzinnige manier vraag nemen. Ik sta aan het einde van mijn loopbaan. Ik heb geen been meer om op te staan. Hallo? Bent u dan hoog, Marquise? Zijn roepende stem versmoorde in het sneeuwtapijt. Hallo? waarin de edelman het apparaat met een gebaar van walging had laten vallen. Markees. Hij was ten prooi aan zo'n grote innerlijke spanning... dat hij het steeltje van zijn lorion brak. Hallo. Maar overigens bewaarde hij zijn nobele houding. Bent u er nog? Tja. Intussen nam het recht zijn loop. De ambtenaar Doorknoper spoedde zich reeds naar het paleis van justitie... om rechter Morrel op de hoogte te gaan brengen. Maar heer Ollie wist niets van deze ontwikkelingen... Hij hing in een neerslachtige houding op zijn gazon... en staarde nietsziende ziende naar de witte wereld om zich heen. Als hier staat men alleen in het leven, jonge vriend. Ter beschikking staat men op zijn eigen land... dat in vlammen opgaat, terwijl de brandweer thuis zit. Die danst natuurlijk naar de poppen van de burgemeester. Zodat ik zin heb... Daar op... komt een auto aan. Huh? Het is uw advocaat, geloof ik. Oh. Goed nieuws! De griffier zei me in vertrouwen dat de heuvel van u is, meneer Bommel. Ja. De rechter doet morgen in kort geding uitspraak. Oh. U ziet dat mijn hartgeploeter succes heeft gehad. Nu, wat zegt u? Dat is toch wel mooi. Ach, wat? Hm? Ik wist immers steeds al dat die heuvel van mij was. Ja. Maar onbevoegden hebben er cement op en het toen in brand hm. gestoken. Zodat ja. ik het recht in eigen handen nam en nu ter beschikking sta. Alle aardigheid is eraf. U begrijpt het niet. He? Nu uw eigendomsrecht op de heuvel is vastgesteld, kunt u schadevergoeding aan de gemeente vragen. We hebben de burgemeester in de tang en dat zal hem lelijk opbreken. Daar zit een aardige zaak in. Onder de steen is heuvel... bevindt zich methaan. Wij gaan een stopsel daarstellen om het gat uit te vullen en af te dichten. Ah, wat bedoelt u, professor? U hebt aardgas onder uw heuvel. Dat zal toch heel wat waard zijn? Oh. Uh, juist, ik moet er vandoor. Ik heb nog veel te doen. Advocaat Zwederkorn reed met grote snelheid stadwaarts. Maar hij was nog niet halverwege toen hij de glanzende automobiel van de heer Steenbreek zag naderen. Wat is er? Ik heb haast. Allicht, u bent op weg naar de heer Bommel. Dat voelde ik aankomen. U wilt zijn heuvel natuurlijk kopen. En daarom heb ik mij gehaast om u te waarschuwen. Want hij is geen gemakkelijke. Hij zal u het vel over de oren halen. Ik ben zijn juridische raadsman en ik weet er dus alles van. Vertel mij niets. Ik heb al heel wat slimme praktijken van hem meegemaakt. Maar, maar wat hij hier heeft gedaan slaat alles. Zegt u dat wel? Ik mag wel zeggen dat ik de enige ben die hem een beetje in de hand heeft. Weet u wat? Ik zal hem volmacht vragen om de verkoop van dat aardgas te regelen. Dan kan ik het bedrag misschien binnen het draaglijke houden... ...maar dan moeten we het wel even eens worden over een redelijk percentage van mij. Dat zult u begrijpen. De heer Steenbreek begreep dat. En hij stapte uit om buiten het gehoor van zijn chauffeur te komen. Daarop wandelden beide heren enige tijd pratend heen en weer... Maar tenslotte bleven ze staan om een eerlijke handdruk te wisselen. Dat is dus afgesproken. De volgende morgen begaf heer Olly zich met slepende tred... naar het gerechtsgebouw om de uitspraak te horen. Ik heb er een zwaar hoofd in, in de muts van de rechter... waarop ik een rechtvaardige klap gegeven heb... en die me zwaar op de maag ligt, bedoel ik. Het staat vast dat het terrein... kadastraal bekend als folio XI666 toebehoort aan Bommel. Er is hier dus sprake geweest van een onrechtmatige handeling door de burgemeester. Die ik hierbij veroordeel tot het betalen van een schadeloos tuin. Oh. Ik stel voor dat de partijen deze onderling in der minne schikken. Oh. Maar die uh, uh, klap. Daar kom ik op. Dat was een aantasting van het gerecht die mij een nieuwe bril gekost heeft. Maar... Na kennisname van de feiten houd ik er rekening mee dat u overspannen was. En daarom zal ik volstaan met een boete van 100 florijnen. Nu kunnen we aan het werk gaan, meneer Bommel. Ja. Ik regel dat wel. Tegen een redelijk percentage natuurlijk. Eerst zal ik de burgemeester willen... en met een volmachtje van u ga ik dan de aardgaslieden het vuil over de oren halen. U hoort nog van mij... Ach, jonge vriend, als je gehoord had wat er nu met de burgemeester en de aardgasfiguren gaat gebeuren... zou je geen oog meer dicht kunnen doen op jouw leeftijd. Verschrikkelijke dingen, waarvoor ik verantwoordelijk ben, als je me volgen kunt. U komt er met 100 florijnen boete toch maar mooi vanaf. Ja, maar... Te... En die meester Zweden regelt de schadevergoeding ja. en de rechten van het aardgasvoren. Ja. Dat is toch mooi? Oh, je snapt niets van het diepere gevoelsleven van een heer... Begrijp je dan niet hoe vreselijk het is voor iemand van mijn stand om zijn zin te krijgen? Want dan moeten anderen boeten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, oh, ik zal er niet meer van kunnen slapen. Daar loopt Marquis de Kantenkleer. Zit u nu wel, Marquis, dat het mijn heuvel was? U wilde niet naar mij luisteren, zodat we nu met de gebakken brokken zitten. Parbleu! Gezit een Ja. Het gaat niet om die heuvel, maar om mijn poën. Nee. Dat is waardeloos nu mijn stenen op uw terp te wacht gehouden hebben. Nee. Door plattegrondspeculaties van een parvenu... Nee, wordt een oud geslacht de kroon van het hoofd gestoten. Vindelijk, oh. het is meer dan ik verdragen kan. Kom, ik ga naar huis. ja. Het, het is misschien vervelend, maar u hebt in alles uw zin gekregen. Tot ziens, Oli. In alles mijn zin gekregen. Die grijzaard heeft woord gehouden. Geen gevaar meer. En een rijke beloning, zei hij. Een beloning die bij anderen onder de nagels uitgehaald wordt. Och, ik ben een gebroken heer, als men begrijpt wat ik bedoel. Meester Zwedenkorn had geen last van zulke gevoelens toen hij zich naar het gemeentehuis haastte om de belangen van heer Bommel te behartigen. Zo, burgemeester. U nou, hebt de uitspraak zeker al gehoord. Mm -hmm. Een uitnemend jurist, die morrel. Streng, maar rechtvaardig. U moet mijn cliënt schadevergoeding betalen. Een windelijke schikking zal niet meevallen. De heer Bommel was erg gesteld op die oude stenen. Erfgoed met veel oude herinneringen. De vernietiging daarvan heeft hem sterk aangegeven. Oh. Ik dacht wel dat u er zo over zou denken. U kunt echter moed vatten. Ik kan het misschien wel voor u regelen. Want als zijn raadsman geniet ik zijn volste vertrouwen. Hoeveel? Wel, als u mij een redelijk percentage geeft... Huh? Kan ik er wellicht voor zorgen dat u er met een miljoen florijnen afkomt? Oh. Denkt u er rustig over? Als ik overmorgen maar antwoord heb. Goedemiddag. Sta mij toe mijn gelukwensen aan te bieden, heer Olivier. Ja. Ik had zojuist de bode van het stadhuis aan de telefoon... en hm. die deelde mij mede hm. dat u in alles uw zin gekregen hebt. Met uw welnemen. Ach, Joost, wat heb ik daaraan? Niemand zal me meer aankijken zodat mijn zin als een lode last op mijn schouders rust, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is zeer betreurenswaardig, ja. maar het neemt me wel werk uit handen, wat het koken betreft. Hm? Wat denkt u van een eenvoudige maaltijd voor u alleen? Maaltijd? Natuurlijk, een maaltijd. Uh, morgenavond, Joost? Niet al te eenvoudig. En een mooi flesje erbij. Dat zal smaken. Zeer wel. Hmm. Denkt u aan gasten? Wanneer ik mij verstouten mag? Straks. Ik moet eerst nog even naar mijn heuvel... om te zien of ik daar iets voor de maaltijd vinden kan. De volgende morgen was het in de kleine club... nog stiller dan voorgeschreven was. De bediende die de post rondbracht... Trof er slechts de markies en de burgemeester in een dof zwijgen aan. Fitonk, een uitnodiging van deze bommel, om bij een eenvoudige, doch voedzame maaltijd de stenen recht te zetten, schrijft hij. Wat kan de lomperik bedoelen? Aan de ene kant een impertinentie. Tja, maar toch. Ik heb ook zo'n uh, uitnodiging gehad. Voor een etentje over Bommels brandende heuvel. Maar hij bedoelt natuurlijk de schadevergoeding. Sapristi, het is duidelijk dat hij vanavond de degens wil kruisen aan missen. Voor of na het aperitief, dat is nu maar de vraag. Misschien wilt u me helpen om hem onder druk te zetten. Ik, uh, ik sta er slecht voor, om eerlijk te zijn. Ja. Uw advocaat heeft me... Geen zaken aan tafel, abyss Dat vind ik ook Daarom wil ik ze even regelen Ik bedoel, ik heb mijn heuvel teruggekregen Maar nu zit er aardgas in En daar houd ik niet van ik heb mij in mijn veelbewogen leven al zo dikwijls aan aardgas gestoten... dat het als een blok aan mijn denkleven hangt. En daarom schenk ik het aan de gemeente. Met het oog op de schijnwelvaart, ja, als u begrijpt wat ik bedoel. En wat die schadevergoeding betreft... zou ik het prettig vinden als de burgemeester mijn advocaat betaalt. Die ik liever niet meer wil zien met het oog op mijn uh, slapeloosheid. Ik. plus. Uh, ja. O, oh, daar kom ik op. Ik heb persoonlijk iets uit de heuvel kunnen graven om de wacht te houden bij een geslacht. En dat is voor u. Heer Olly stond op en verwijderde de doek die een gevaarte naast zijn stoel bedekte. Een steen, ja. Een oude steen uit de voorhistorie. <laughs> Niet lang na de geslaagde maaltijd op Bommelstein stond de markies bij de cypressen in zijn tuin en staarde naar de steen die daar op een voetstukje geplaatst was. Eepje, bij het krieken van de morgen stond, staat de steen daar, oud doch struis, en jubelt met granieten mond, eindelijk thuis, eindelijk thuis. Een passerende reiziger zag hem zo staan en fronste de wenkbrauwen. Het was professor Sikbok op weg naar een onbekende bestemming. Puin. Dat is alles wat er van mijn denktank -denk is overgebleven. verbrand tot verbogen metaal en gruis. Ach, wanneer het aardgas gevonden wordt, heeft het denken geen waarde meer. ...en de Nobelprijswinnaars kunnen naar huis gaan. Net als ik. Gelukkig heb ik mijn formules kunnen redden... ...voordat het beton in elkaar zakte. En men kan altijd weer opnieuw beginnen wanneer men denken kan. Ei, hey, men zal nog van mij horen. Ja.